In die wijzer van de Universiteit Leiden... worden de belangrijkste peilingen gecombineerd tot een gemiddelde. Daarin is nog niet de jongste peiling van de politieke barometer... van Ipsos Sineveed verwerkt. Daarin is de PvdA met 30 zetels, zelfs groter dan de SP, met 24 zetels. De VVD blijft volgens de barometer de grootste, met 35 zetels. Bij een verkeersongeluk in Zuid-Afrika zijn vanmiddag zeker 14 Nederlanders gewond geraakt. Een bus met 24 Nederlanders was betrokken bij een aanrijding met een bus met schoolkinderen. De bus met Nederlanders zou zijn gekanteld. De ANWB zegt dat acht Nederlanders naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hebben vooral botbreuken. Zes Nederlanders konden op de plek van het ongeluk worden behandeld aan lichte verwondingen. Volgens de hulpdiensten in Zuid-Afrika zijn de gewonden er niet slecht aan toe.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 waarin het gevaarlijke hantavirus is gevonden. Mensen die er hebben geslapen zijn ernstig ziek geworden. Het hantavirus wordt verspreid door muizen... en kan leiden tot een ernstige longkwaal of hartfalen. Tussen de 35 en 50 procent van de patiënten overlijdt eraan. De Amerikaanse autoriteiten hebben de adressen van de Nederlandse toeristen... doorgegeven aan het RIVM en gevraagd contact met hen op te nemen. Groot-Brittannië wilde gesprekken met Ecuador... over een diplomatieke oplossing voor de kwestie Assange hervatten. Minister Heek van Buitenlandse Zaken... denkt dat de twee landen er samen uit kunnen komen. Wikileaks-oprichter Assange vluchtte in juni... naar de ambassade van Ecuador in Londen... en hij kreeg politiek asiel van het land. Hij wil voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Zweden. Daar wil justitie hem ondervragen in een verkrachtingszaak... maar Assange vreest dat hij naar de VS wordt gebracht...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 Voordat hij kon worden gered, overleed hij. Zijn lichaam werd later met behulp van een politiehelikopter geborgen. Een grote meerderheid van de artsen en medisch studenten in Nederland... wil af van de marktwerking. Die conclusie trekt het vakblad Medisch Contact uit hun eigen enquête. Van de artsen die eraan meededen... wil driekwart de marktwerking in de zorg afschaffen. Tegenstanders ervan vinden dat de samenwerking tussen artsen onder druk staat... Ze willen dat er meer wordt samengewerkt, maar zien door de concurrentie het tegenovergestelde gebeuren. Veel artsen voeren aan dat het belonen van ingrepen leidt tot meer onnodige behandelingen. In Best is een lichaam gevonden in het water van recreatiepark Aquabest. De politie gaat ervan uit dat het de vermiste Simo Bajana uit Veldhoven is. De 35-jarige man verdween vorig jaar op Nieuwjaarsdag na een feest in een strandtent op het terrein van Aquabest. Voormalig Rabobank-topman Herman Wijfels gaat onderzoeken hoe banken tijdens een financiële crisis gesplitst kunnen worden in een spaarbank en een zakelijke bank. Wijfels wordt voorzitter van de Commissie Structuur Nederlandse Banken. Dat schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Als er financiële problemen zijn, zouden banken snel moeten kunnen worden gescheiden. De bank valt dan uiteen in een deel dat zich met spaargeld bezighoudt en delen die zich richten op beleggen. Zo'n scheiding moet het spaargeld van klanten veiligstellen. Zwemmer Michael Schoemaker heeft op de Paralympische Spelen in Londen... goud gewonnen op de 50-meter schoolslag. In de spannende finale bleef hij zijn concurrenten net voor. Ook tafeltennister Kelly van Zon won goud. Ze versloeg haar Russische tegenstander met 3-1. Van Zon won vier jaar geleden nog een bronzen medaille... op de Paralympische Spelen in Peking. Het weer, vannacht brede opklaringen, maar ook nevel en mist. Morgen vrij zonnig... Het wordt dan 21 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten van het land. De dagen daarna blijft het rustig en overwegend droog weer. Dit was het NOS Journaal. Bezuinigen: goed. Investeren? Beter. Consumenten willen betaalbare huizen. MKB aannemers willen bouwen en hun vakmensen behouden. Politici, breng de economie weer op gang. Help consumenten en bouw. Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl.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 Belangrijk nieuws uit een van de vele lijsttrekkersdebatten vandaag. De hoofdrolspelers zeggen niet langer tegen elkaar dat ze liegen. Nu mag het over de inhoud gaan. Want dat ze liegen, dat weten de kiezers wel. Goedenavond, bij een oog waarin we, hoe kan het ook anders, uitvoerig stilstaan bij de campagne en de verkiezingen. Wij zijn er vol van. De lijsttrekkers debatteerden vandaag wat af. Daarover meer zo in Den Haag vandaag. Maar weten ze buiten de landsgrenzen eigenlijk wel dat wij op 12 september naar de stembus gaan? Dat vraag ik zo aan vier correspondenten. En in dit oog is ook oud-minister van Financiën... en oud-IMF-voorzitter Johan Witteveen te gast. Hij vertelt over zijn autobiografie die morgen verschijnt. De Magie van Harmonie. En om vijf voor twaalf de comeback van Dallas. Morgen is de moeder van alleshoops terug op de Nederlandse televisie. Zoals gebruikelijk eerst het nieuws van Mandag, vandaag. Maandag 3 september. Dat is de dag dat de lijsttrekkers zich het vuur uit de sloffen liepen... om alle debatten bij te wonen, waaronder dat van NOS Radio. Goedemiddag, welkom. Een volle zaal hier in beeld en geluid. Maar ik wil van u weten, meneer Samson, waarom bent u geschikt... om Nederland door de crisis heen te leiden? Omdat ik de idealen heb, de overtuigingskracht en de energie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 In de top brengen. Uh, de kleur, ik zie hier vele paarse dassen van collega's die ik ze niet verwacht had. Dat is uh, voor de radio uh, kijken. Arie Slop in ieder geval. Mark Rutte. Uh, Geert Wilders, een beetje een beetje roze u was, u was tegen minimumstraffen, u was tegen immigratieverbod, u was tegen het denaturaliseren van Marokkaans tuig. U keek eens een schaap naar het plafond en u was niet aanwezig. Meneer Wilders, u heeft twee jaar in de knoppen gezeten. U had bij u name nergens op dat, punt nergens op dat punt. Nergens op heeft, op heeft u ons Op Dat doet pijn. Wacht even, laten we, we elkaar, elkaar voor de beluisterbaarheid van het de debat. Ik het even laten uitpraten. Meneer van het uh, CDA. Weer een knal. Nou, er wordt er ongetwijfeld aan gewerkt om dit probleem uh, uh, op te lossen. We schrikken ons elke keer helemaal rot. Maar uh, nou, hopelijk uh, wordt het zo opgelost. Excuses daarvoor nogmaals. We hebben te maken met een wereldvoedselcrisis. We hebben te maken met een grondstoffenprobleem. Alleen open bij groen, hè? En, en, er is een, en de bio-industrie is... Milieuvervuilen uh, dan, dan kijk, al het verkeer en vervoer samen. Ik, ik hou niet, en dan is ik, ik hou het zeer vreemd als er daar niet een normale prijs uh, wordt voor. Ik hou betaald. niet van verhaaltjes die allerlei doembeelden opdoen. Uh, de vertegenwoordiger van het CDA, de Abuma, Buma, die vorige week het lef hebben gehad... en ik zou bijna willen zeggen het gore lef hebben gehad... sorry dat ik het zo formuleer, dat ze hebben gezegd dat ouderen... Die 80 of 90 zijn en die nog misschien een heupoperatie nodig hebben of die kanker hebben, dat ze daar een politieke discussie over willen hebben. Eén, er moet een bodem in die markt, anders komen er nog meer mensen die hun huisrijden. Er huis komt vanzelf voorkomen. een bodem in die markt. Nou, dat de Alleen vraag. de vraag is waar. Ja, dat en nee, dat tweede... is ook in onze plannen zo. Dus de... Die bodem is hoger. 10% daling van de huizenprijzen. Oh. En meer is het niet. Het publiek, dank we hier. En, uh, en die nou... mogen nu gaan klappen. Die nu mogen nu gaan, we gaan klappen, ja, dat ja, nog. U hebt nog 9 campagnedagen te gaan. De moordenaar van de 15-jarige Winzie is veroordeeld tot de maximale straf. De eveneens 15-jarige jongen kreeg één jaar jeugdgevangenis en drie jaar jeugd TBS voor de zogenoemde Facebook moord. Volgens de rechtbank kwam de jongen niet in aanmerking voor strafvermindering. Wij vinden dat je Wincy opzettelijk hebt gedood en ook met het doel om haar te doden naar de woning bent gegaan. Je hebt een mes meegenomen en met het mes. Je Vinci in haar hals en gezicht gestoken. De rechters toonden dus geen clementie, maar toch is de vader van Vinci niet tevreden. We wat denk je dat wat mijn dochter kwijt is voor één jaar zelfs eraf? De verschuld is echt heel groot. Met de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur is het er op de Nederlandse snelwegen niet overzichtelijk op geworden. Op dit stuk mag je bijvoorbeeld 120 maar alleen tussen 6 uur ochtends en 7 uur avonds en als de spitsstrook dicht is. Er zijn gewoon te veel uitzonderingen. Als het allemaal niet aan de hand is, dan zou je denken, dan mag ik dus 130. Maar dat mag weer niet als de spitsstrook open is, want dan is het 100. Snapt u het allemaal nog? Nou, je moet er als automobilist wel even over nadenken. Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij 120. De ene helft weet niet wanneer of hij naar 100 mag rijden. En de andere helft weet niet wanneer hij wel. Dus wat dat betreft is het heel erg verwarrend. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. En dan de krant van morgen, Ewoud de Jong. Ja, biologisch voedsel is niet gezonder of veiliger dan gewone voeding. Het bevat niet meer gezonde voedingsstoffen en levert geen aantoonbaar betere gezondheid op. Dat blijkt uit de omvangrijkste analyse die ooit is uitgevoerd, schrijft de Volkskrant. Waarvoor de beste onderzoeken van de afgelopen 45 jaar zijn bekeken. Biologische producten worden ook in Nederland nog steeds populairder. Veel consumenten kopen biologisch omdat ze denken dat het gezonder is. Misschien is het ook lekkerder, maar de voedingswaarde... verschilt nauwelijks van industrieel geproduceerd voedsel. Ook is er geen bewijs dat het veiliger is. Maar er zijn een paar verschillen. Er zitten minder bestrijdingsmiddel in biologisch voedsel... hoewel ook het gehalte pesticiden in reguliere producten... ver onder de vastgestelde gezondheidslimiet zit... Vlees, biologisch of niet, is heel vaak besmet met, met bacteriën. Alleen in biologisch vlees zitten nauwelijks bacteriën... die resistent zijn tegen medicijnen. President Weidman van de Bundesbank... staat volkomen geïsoleerd binnen de Europese Centrale Bank. Alle andere centrale bankiers zijn het erover eens... dat de ECB in noodsituaties... staatsobligaties van zwakke eurolanden moet opkopen. Dat hebben goed ingevoerde bronnen tegen het financiële dagblad gezegd. Weidman neemt tot nu toe als enige ECB-bestuurder publiekelijk stelling tegen het plan van ECB-voorzitter Draghi om Spanje en Italië met nieuwe interventies te hulp te schieten. Volgens de bronnen van het FD staat hij ook binnen kamers alleen. Twee Duitse collega's stapten eerder al uit onvrede met de plannen uit het ECB-bestuur. De afgelopen twee jaar heeft de ECB al voor meer dan 200 miljard aan staatsobligaties van Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië opgekocht. Donderdag neemt de ECB een besluit over het plan van Draghi. Gezien het verhaal in het Financiële Dagblad heeft hij vermoedelijk niets te vrezen. De 17-jarige Sepant voert momenteel een politieke campagne, schrijft Spits. Niet voor een partij, maar voor zichzelf. Hij wil dat mensen op een partij stemmen die hem hier laat blijven. Linkse partijen dus. Hij heeft twaalf jaar in Nederland gewoond en wil niet meer weg. Maar hij dreigt toch te worden uitgezet. Zeepand vluchtte met zijn moeder en oudere broer... twaalf jaar geleden uit Iran. Hij spreekt de taal niet meer en kent het land niet. Om niet in de illegaliteit gedwongen te worden... gaat hij nu met Defense for Children de grote verkiezingsdebatten af. Zijn campagne heeft als thema Stem voor Gewortelde Kinderen. Een thema waar, met onder andere met onder andere Mauro het afgelopen jaar veel om te doen is geweest. En een thema waar morgen NRC Next in bredere zin aandacht aan besteedt. Mensen vinden dat er een gure wind door Nederland waait... en dat het beleid voor immigranten en illegalen te streng is... en de hulp aan zwakkeren en zieken te karig. Warmhartigheid is anno 2012 geen vanzelfsprekende waarde in Nederland... schrijft de krant. Maar ze bestaan nog. Nederlanders die niet wegkijken en de regels en wetten overtreden... als het geweten daarom vraagt. Wetten die in strijd zijn met elke vorm van rechtvaardigheid mag je breken, is het idee. Voorbeelden te over in NRC Next. Zoals een jong stel dat al anderhalf jaar een uitgeprocedeerde Ethiopiër in huis heeft. En een computerbedrijfje dat een stage biedt aan een Pakistan zonder de juiste papieren, zodat hij zijn opleiding kan afmaken. Een fonds dat belooft de boete te betalen als het bedrijfje daarvoor gestraft wordt. En vrijwilligers die een cursus Hoe maak je het huis van de Nederlanders gewoon, geven aan illegalen. Maar ook een huisarts die mensen zonder verzekering helpt... en een psychiater die patiënten oproept... de eigen bijdrage voor hun behandeling niet te betalen. Ze houden zich niet aan de regels uit protest, uit woede en of uit solidariteit. En zo lijkt het wel, hoe killer het beleid... hoe meer mensen zich aansluiten bij dat kleine verzet. Morgen in NRC Next. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Let me dig that jive once more, boys. Take it right on down to the gate. Oh, up. boys, gotta take a side elevator. Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball. Jim, jump, it's a jump is a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Jim, jump, jump is a solid jive. Makes you nine foot tall when you're four foot five. Hep, hep. Hep. Hep, hep. Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on, and follow, too. When you get your steady food, you make the jump, jump, like will get us do jump, jump, jump, is a jump and drive. Makes you like your eggs on the jersey side. Hep, hep. hep, hep. The jim, jump, jump and jive makes you hip, hip on the mellow side. Hep, hep. Melo jive, you dig it on the melo side. Jumping Jive van Joe Jackson. Een nieuwe week, een nieuwe kans voor de lijsttrekkers in de campagne. Vorige week zijn de leugens, de leugentjes en ook de onwaarheden doorgeprikt. En de betrokken politici hebben beloofd dat niet weer te doen. En ze benadrukken ook dat ze nog vertrouwen in elkaar hebben. Politiek redacteur Hans Andringa, hoe gaat dat deze week verder? Nou, ik denk dat het wat, uh, wat rustiger gaat worden, wat meer op, uh, op de inhoud uh, zal gaan. Uh, in die partij hebben de campagneteams zich natuurlijk ook wel flink op het achterhoofd gekrapt... wat er nu eigenlijk de afgelopen week is uh, gebeurd. En als het resultaat is dat in het land de kiezers en de gesprekken het verhaal hebben over... wie uh, spreekt nog de waarheid van uh, die lijsttrekkers, wie kan ik in de politiek nog vertrouwen dan heb je iets niet goed gedaan, want daar zijn die debatten natuurlijk niet voor. Daar trekken ze zich wel iets van aan? Ja, precies. En dat is iets wat je, wat je kan gaan zien. Want ze hebben natuurlijk wel de conclusie getrokken... oké, okay, het is campagnetijd, je kan wel een beetje de waarheid oprekken... en een beetje je fantasie gebruiken bij de argumenten die je gebruikt... maar de kern moet natuurlijk wel overeind blijven. En je moet gewoon het verhaal van jouw partij vertellen... en daar moeten die debatten dus over gaan. Dus uh, iedereen heeft zich voorgenomen om dat vooral... Te laten prevaleren. Mm. Zag je dat vandaag ook al terug bij dat Radio 1 debat? We hoorden net een, een samenvatting daarvan, die, die wat, ja, wat vriendelijke toon? Ja, er zat uh, veel meer uh, rust in. En dat lag niet trouwens, alleen aan de partijen, maar ook wel aan de opzet van dat uh, debat. Uh, het was dat de mensen de tijd kregen gewoon om hun verhaal in een punt uh, uh, te maken. De tegenstellingen die werden ook wel gezocht. En de gespreksleiders die zorgde er ook voor dat er niet te veel werd uitgewijd, maar dat het echt om die verschillen ging en dat ze daarover gingen, gingen praten. Uh, je zag ook wel dat, dat, dat uh, Mark Rutte... die uh, vorige week wel wat over zich heen heeft gekregen... dat hij nu ook wel uh, wat rustiger was. Hij... hij probeerde niet het gesprek te domineren. Hij zat er niet zo zoveel bovenop als dat hij vorige week uh, nog deed. Het leek wel of ze daar ook hebben gezien... dat bijvoorbeeld de mannen Samson met wat rust en waardigheid... Uh, toch veel uh, waardering krijgt... en daarmee toch ook zijn punten wel mm -hmm. beter over tafel weet uh, te krijgen. Het was op een gegeven moment zelfs zo dat ik erna zat te kijken. Ik zat in die studio waar, dat, waar het allemaal gebeurde vanmiddag. Nou, Als je niet zou weten wie daar de premier was dan Kon je ook in woord en, en, en gebaar kon je niet zien van daar zit de leider van het hele uh, stel lijsttrekkers? Dat is de premier. Ja. Zo ging dus hij Rutte in het wordt geheel. Meer een van de, van de vele. Ja, een van de vele lijsttrekkers. Ja, ja een van het stel. Ja, ja, ja. ja, precies. En is dat nou ook omdat de verkiezingen dichterbij komen en uh, ja, straks na de verkiezingen moeten ze natuurlijk toch weer gewoon met elkaar gaan praten? Of is dat echt een reactie op datgene wat er allemaal vorige week is gebeurd? Ja, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Want iedereen weet, ook aan het begin... en wisten ze vorige week ook wel dat uh, Nederland coalitieland... dat je uiteindelijk wel een deel van die lijsttrekkers... met elkaar weer om de tafel moet, uh, moet gaan zitten. Uh, dus ik denk dat het echt de lessen zijn van, van vorige week. Het was niet helemaal een vriendelijk en, en, en meer uh, inhoudelijk debat... want. Je zag ook wel, ja, wel uh, inhoudelijk, maar je zag bijvoorbeeld dat uh, Wilders op een gegeven moment de zaak op een aantal onderwerpen wel weer op scherp zette. Um, over bezuinigingen in de zorg zei hij op een gegeven moment van uh, de andere partijen die zorgden ervoor dat uh, ouderen onder de brug moeten gaan slapen. Dat er geen zorg meer voor hen is en dat uh, patiënten niet meer de zorg krijgen die ze, die ze verdienen. Uh, Emiel Roemer was een schaap dat naar het plafond zat te kijken, in plaats van iets te doen aan uh, de achterstand in een moeilijke uh, situatie in uh, de oude wijken. Maar opvallend was wel dat de anderen daar uh, niet of het nauwelijks uh, op reageerden. Nou, morgen uh, is er uiteraard weer een debat, zou ik willen zeggen. Want ja. uh, vanaf nu uh, zien we dat natuurlijk elke dag, het, het Carré-debat, meen ik. Ja. Denk je dat, dat dat ook weer zo gaat, dat, dat die toon zich ja, doorzet? Of, Morgen is het ook weer te televisie, begrijp ik. Daar is ook wel een verschil Precies, tussen. Precies, TV kent uh, zijn eigen wetten. Dus uh, wat dat betreft uh, is het nog een beetje afwachten. Maar ik denk toch wel dat iedereen heel goed doordrongen is... van het feit dat door elkaar tetterende lijsttrekkers... Uh, die uh, he, elkaar het woord niet gunnen... dat dat toch niet echt een goed debat oplevert. En dat het ook niet goed is om uh, kiezers te overtuigen... Van dat ze op jouw partij ja. moeten gaan stemmen. Dus ja, nee, dat ga je daar zeker ook zien. Die wat rustiger toon. Het hangt ook af hoe dat... Het debat door RTL wordt opgezet, hoe het debat georganiseerd is. Maar als het aan die partijen, aan die lijsttrekkers ligt... dan zal het niet zo gaan als vorige week... dat ze elkaar verketteren en voor leugenaar enzovoort uitmaken. Jij voorspelt een beleefd debat. Niet zo uh, hectisch en zo fel als de vorige week. Het zal meer, meer om de inhoud gaan, dat is mijn uh, verwachting. Ja. Um, uh, even, even de peilingen, we kunnen er uh, haast niet omheen. Um, vandaag ook weer... Ten opzichte van uh, vorige peilingen daalt de SP, PVDA stijgt, VVD wint licht. Waar komt om te beginnen die winst van de Partij van de Arbeid vandaan? Nou, het verlies van uh, de SP, dat is uh, grotendeels de winst van, van de Partij van de Arbeid. Uh, uh, veel, veel kiezers van, van de PvdA die hadden het helemaal gehad met die partij. Je zag nog een kleine opleving uh, in 2010 toen Job Cohen uh, op het toneel verscheen, maar daarna raakten ze toch weer uh, teleurgesteld... en haakten massaal af en gingen voor een groot deel naar de Socialistische Partij. Nou, wat je nu ziet, is dat die Samson het dan uh, verrassend goed uh, doet... in een aantal debatten, en dat veel van die afgehaakte Partij van de Arbeid... kiezers denken van, zou het nou toch een keer gaan gebeuren? Hebben we nou toch weer een goede lijsttrekker... die dat PvdA-verhaal goed, goed kan vertellen? Ja, en dat zie je nu dus, er komt weer uh, geloof en hoop in... Samson en in de PvdA. En ja, de ballonnen, de opiniepeilingballonnen van de SP... en ook GroenLinks, die lopen leeg. En die van de Partij van de Arbeid, die worden weer voller. Ja, maar ze zijn zo gek dat ik echt denk, eerst zien, dan geloven. Even nog heel kort de VVD. Uh, de VVD-kiezer uh, ja, heeft wat minder keuze op rechts. Omdat ja. daar niet zoveel partijen zijn die echt een goed, goed alternatief vormen. De PVV, D66 of D66. Daar zie je niet veel uh, VVD'ers naartoe gaan. Uh, dus ja, dat blijft wel wat rustiger. Dan moet Mark Rutte niet meer uh, fouten gaan maken. Dan moet hij de rest van de campagne, die negen of acht dagen die we nog hebben... die moet hij wel uh, goed en rustig uitspelen. Want ook een VVD-kiezer kan natuurlijk aan twijfelen worden gebracht. Hans Andringa, dank je wel. Ook voor jou nog negen campagnedagen te gaan. Succes. En met die negen campagnedagen te gaan... hebben heel veel mensen nog geen definitieve keuze gemaakt. En bent u zo'n kiezer die nog niet weet naar welke partij uw stem gaat... dan wil het Oog eigenlijk heel graag met u in contact komen. Het Oog wil meer inzicht krijgen in de vraag waarom u nog zweeft... en wat zijn de belangrijkste redenen waardoor u zweeft... en welke onderwerpen zullen dan toch voor u de doorslag geven. Meld u via oog.nos.nl... Ik herhaal oog.nl met uw achtergrond en ook de belangrijkste redenen van uw zweven.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 Terug bij Met het oog op morgen. In Nederland gaat het bijna nergens anders meer over dan over de verkiezingen. Maar hoe is dat eigenlijk in het buitenland? Is daar ook aandacht voor die Nederlandse verkiezingen? Daar ga ik met een viertal mensen over praten. Om te beginnen in Frankrijk bij Frank Renaud in Parijs. Goedenavond Frank. Goedenavond. Weten de Fransen eigenlijk wel dat er volgende week hier verkiezingen zijn? Nou, dat leidt geen enkele twijfel. Ik denk dat bijna niemand het weet. Ik zal het je eerlijk vertellen. Ik heb, zo eet het blote hoofd, wist ik niets te vinden. Kan ik me niet herinneren dat er ook maar iets over geschreven is. Dus ik ben even gaan zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. Ik heb één klein nieuwsstukje gevonden in Dagblad Le Monde... over de Nederlandse verkiezingen en meer niet. En wat stond daarin? Daar stond in, uh, een beetje snerend. Het eerste te zien was dat Nederland zes regeringen heeft gehad in tien jaar... en dat er nu drie kandidaten zijn voor het premierschap dat alles onduidelijk is. En verder gaat het er eigenlijk vooral over, over Europa als thema. Want dat is voor Le Monde dan toch het belangrijkste. Hè? Er, wordt, er is natuurlijk begrip bij Le Monde dat binnenlandse thema's... werkgelegenheid, de crisis centraal staan. Maar toch dat Europa-gehalte, met name van Roemer, de SP aan de ene kant... en eh, Wilders aan de andere kant, rechts natuurlijk... die allebei heel kritisch staan ten opzichte van Europa. Dat is voor Le Monde wel heel erg belangrijk. Dat dat mogelijk de besluitvorming in Brussel kan gaan belemmeren... als een van die twee straks in de regering komt. Ja, nu, nu heb ik wel begrepen dat Franse media uh, in het algemeen niet zo gek veel aandacht besteden aan buitenlandse politiek. Maar dit klinkt wel heel erg mager. Ja, maar het is wel symbolisch. Het is inderdaad precies zoals je zegt. Hè. De Fransen zijn toch ook, als je naar het televisienieuws bijvoorbeeld kijkt... Hè, wat toch het meest gevolgde nieuws is voor de meeste Fransen... daar zit nauwelijks buitenland in. En als er al eens buitenlands nieuws komt... is er altijd wel een Fransman of een Française te vinden in dat buitenland... die dan in het Frans vertelt wat er aan de hand is. Maar het is, heel, het is een paar minuutjes per 30, 40 minuten nieuws op tv. Ook in de kranten is dat toch minder. In dagbladen als Le Monde en Le Figaro lees je er meer over... maar zoals ik zei in Le Figaro helemaal niks nog over Nederland. En laat wel ook... Nederland heeft niet één Franse correspondent. Hè? Want dat stuk in Le Monde dat is door de correspondent geschreven... die in Brussel zit. Ja, Conclusie, de liefde van Nederlanders voor Frankrijk is eenzijdig. <laughs> ja, misschien kun je het zo wel samenvatten. In ieder geval als het om politiek nieuws gaat. Frank Renaud in Parijs, dankjewel. Wij gaan uh, door naar Duitsland, naar de media in Duitsland. Annette Birschel is Duits correspondent in, in, hier in Nederland. Goedenavond, Annette. Hallo. Ja. Nou is het wel zo dat Frankrijk en Duitsland vaak elkaars tegen Polen zijn. Dus mag ik daaruit de conclusie trekken dat er in Duitsland wel heel erg veel aandacht is voor onze verkiezingen? Ja, erg veel, uh, maar er is zeker veel aandacht. Er is duidelijk meer aandacht dan in Frankrijk. Uh, de kranten schrijven daarover, uh, sturen ook soms eigen correspondenten... die dan hier in Nederland uh, ook uh, de campagne volgen. En ja, ik heb het zelfs ook dat ik heel veel vragen krijg. Uh, wat is er aan de hand? Hoe zit het daarmee? Dus uh, ik heb vandaag nog een uh, groot stuk geschreven... over ja, dat, uh, dat er toch een verschuiving is in, in de peiling... en dat Roma niet meer, uh, dat er dus niet meer die tweestrijd is... En ja, de, de belangstelling is ook vrij groot. Ja. En, en wat willen ze dan? Wat willen de Duitse media vooral weten? Welke vraag, vragen krijg je specifiek? Ja, wat, wat wel interessant is, en dat is zeker vergelijkbaar met... tenminste wat die collega net uit Frankrijk uh, of, uh, over de berichtgeving van Le Monde zei... Uh, dat zeker ook de, de Europese kwestie in Duitsland ontzettend belangrijk is. Uh, kijk, Nederland is uh, in de Europese kwestie met de, met de hele omgang met de crisis... natuurlijk een belangrijk bondgenoot voor Angela Merkel. En uh, ja, ook in Duitsland willen ze weten... Ja, gaat de stemverhouding binnen Europa gaat het veranderen? Gaat Nederland... Ja... Uh, yeah. Misschien uh, niet meer zo betrouwbaar zijn onder een nieuwe regering. Dus dat willen ze uh, heel graag weten hoe dat mm -hmm. zit. En dan hangt daar natuurlijk, dat moet je ook niet vergeten daarmee samen, dat 12 november ook uh, ja, in Duitsland, ja, we houden van die grote woorden, maar het wordt wel als een soort uh, skiksaalstaak uh, mm -hmm. voor Europa gezien. Want daar is de belangrijke uitspraak van het Constitu uh, constitutionele hof in Karlsruhe over de uh, hele, uh, hele reddingsschraam voor, voor, voor Griekenland. Ja, dus een die, opzicht dag. Wordt, absoluut, en ja. die opzicht wordt, wordt absoluut ook naar Nederland gekeken. Ja. Toen ik nog correspondent in Duitsland was... was er veel aandacht ook voor, voor wilders in Duitsland. Is dat nog steeds? Ja, ja dat, is, dat is soms ook uh, erg grappig. Kijk, zulke vragen krijg ik bijvoorbeeld minder uit Noord-Rijn-Westfalen, dat grenst echt rechtstreeks aan Nederland... en die zijn uh, heel goed op de hoogte ook uh, wat, wat in Nederland speelt. Maar uh, zodra het verder weg is, dan is Wilders een figuur... Waar, ze dus dan, waar ik heel veel vragen krijg, ja, wat zit met Wilders? Kan hij premier worden? Uh, en ik zei, nou, de kans zit er niet in eigenlijk, of is uh, toch vrij klein... Uh, maar ja, die, die, die, die persoon Wilders is zo, uh, een, ook zo beeldbepalend uh, geweest... in de afgelopen jaar voor, voor, voor Nederland in Duitsland. Dat ik nu ook de vragen krijg en, en uh, dat ze toch verrast zijn... dat het opeens uh, ja, twee nieuwe figuren uh, politici op links zijn... die uh, daar heel interessant zijn. Nu zal Angela Merkel, denk ik ook met, met grote belangstelling... die verkiezingen wel volgen in Nederland. Ik heb begrepen dat ze het goed kon vinden met, uh, met Mark Rutte. Ze heeft zich uh, uitgelaten over de Franse verkiezingen. Hè. Ze koos op een gegeven moment partij voor Sarkozy. Heeft ze iets gezegd over die verkiezingen in Nederland? Nee, zover ik weet, heeft ze dat niet gedaan. We hebben het wel gehad dat uh, Hannelore Kraft, de minister, sociaaldemocratische minister president van Noord-Rijn-Westfalen, die is afgelopen week uh, geweest bij de PvdA. Uh, ja, we weten bij de Groenen uh, dat, dat die dan ook steun uit, uh, uit Duitsland hebben. Uh, maar zover ik weet, uh, heeft Angela Merkel verder niets gezegd. Heel rustig. Nee, wij, wij uh, vertrouwen daar wel dat het stabiel is in, in Nederland. en Dus een algemene Tellen. Annette Bischel over Duitsland, dank je wel. Wij gaan door naar uh, Engeland. We steken het kanaal in Nederland even over. We gaan naar Londen, naar Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Nu is de Britse vicepremier Nick Klerk half Nederlands. En is mijn vraag: is daarmee de aandacht voor Nederland in Engeland toegenomen? <laughs> nee, absoluut niet. Nee? Uh, als ik met uh, Britse vrienden over Nick Klerk, uh, uh, als ik het over hem heb, en ik vertel dan dat ik hem in het Nederlands heb geïnterviewd dan hoor je absolute verbazing, want ze weten nog geen eens... dat Nick Lek half Nederlands is. Dat verbergt hij natuurlijk ook heel goed voor de Britse kiezer... want dat is niet echt een pre om uh, daarmee stemmen te trekken in dit land. Dus dat weten de Britten gewoon niet. Ja, eigenlijk is het net zoals in Frankrijk. Uh, de Britten weten niet dat er verkiezingen komen. Net als in Frankrijk coveren de Britse media uh, het Nederland vanuit Brussel. Heel weinig aandacht. Uh, als je kijkt naar de berichtgeving van de afgelopen jaren als het ging over de Nederlandse politiek... Ja, dan ging het toch vooral over Geert Wilders. Uh, ik heb nog de afgelopen dagen toch goed zitten zoeken van wat er nu geschreven is over de verkiezingen. En dan zie je toch wel een aantal stevige verhalen... in de kwaliteitskranten over die Nederlandse verkiezingen. Ja? Dutch embrace the radical left. Nederland omarmt radicaal links. Zo kopte de Observer nog gisteren. Rumor seduces with socialist charms. Rumor verleidt de Nederlanders met socialistische charme. En een veel hardere kop eigenlijk van de Daily Telegraph. Crisis in de spirituele geboorteplaats van de euro. Want ja, al die verhalen die gaan toch wel over de opkomst van de F SP, uh, uh, het eurofiele Nederland... dat steeds euroceptischer is geworden. En je proeft er ook wel verbazing over in de Britse media. Nederland, een van de grondleggers van de Europese Unie... altijd de trouwe bondgenoot van Brussel. Hoe kan het dan dat het zo ineens dat, dat eurovriendelijke Holland is veranderd... in een euroceptisch land? En dan zie je ook dat die Britse media eigenlijk niet zo goed zijn... ingevoerd in de politiek op het Europese vasteland. Zeker als het om de kleine landen gaat... Ja, want dat proces in Nederland is natuurlijk al veel langer ja. bezig. Ja. Nederland stemde nee in referenda. Maar hier geeft Nederland nog steeds dat imago van het softe, tolerante landje... dat zo ja. hondstrouw aan Brussel is. Ze stellen de vraag, hoe is het mogelijk dat Nederland zo euroceptisch is geworden? Geven ze ook antwoord op die vraag? Ik bedoel, Hoe verklaren ze dat in Engeland? Nee, ze zien wel uh, dat Geert Wilders dat de glans daarvan vanaf is. Hè? Wilders de showman die voor zoveel verdeeldheid zorgde in de Nederlandse politiek... Ja, daar is het wel wat minder, zo concludeert de Observer. En de linkse zondagsrand is niet de enige die dat zegt. Uh, dat felle anti-islam standpunt, ja, daar scoor je niet meer zo in Nederland. Veel meer zorgen zijn er over de economie en de crisis in de eurozonecrisis. En dan zie je toch wel een soort van verklaring voor wat er nu in Nederland gaande is. Wilders heeft zich natuurlijk ook de afgelopen jaren... zich ontwikkeld tot een steeds vellige euroscepticus. Zo constateren ook de Britse media. Daar trek je stemmen mee. Maar Wilders ja, is dus lang niet meer de enige. Maar... Want hij krijgt dus steeds meer concurrentie van de SP. En die gooit nu hoger ogen. En wat, wat schrijven Britse media? Wat, wat wordt er gezegd over die populariteit van de SP? Ze zien het toch wel als een risico, hè? want Nederland, zo schuit de Telkwaar bijvoorbeeld, is, uh, is naar Duitsland toch het belangrijkste land binnen de eurozone dat nog die felbegeerde AAA-status heeft. De Duitse en Nederlandse regering trok ook, trok ook een lijn als het ging om bijvoorbeeld Griekenland... Uh, ja, gaat dat nu veranderen? Komt Angela Merkel niet steeds meer geïsoleerd te staan in Europa? Zeker sinds Frankrijk. Een andere president heeft, ze schrijven de Britse kranten. Een president ook met andere ideeën. En de Telegraph concludeert dan ook in dat artikel over Nederland... ja, Europa kan zich opmaken voor een hete herfst. Arjan van der Horst in Londen, dankjewel. Tot slot gaan we naar journalist Bruno Tersago in Griekenland. Goedenavond. Goedenavond. Hier in Nederland uh, gaat de discussie over Griekenland gepaard met heel veel... Stereotypen, vooroordelen, welk beeld hebben de Grieken van Nederland? Uh, de Grieken kunnen zich eigenlijk niet zo heel goed een beeld vormen van Nederland. Want net zoals in Frankrijk wordt er eigenlijk heel weinig aandacht besteed aan, buitenland, aan buitenlands dienst in het algemeen. En uh, ook aan Nederland wordt eigenlijk niet zo heel veel aandacht besteed. Uh, wat niet betekent dat de Grieken niet weten dat er, geen, dat er verkiezingen zijn... Uh, ze, ze zijn er zich wel van bewust. Ze weten alleen niet precies wanneer. Uh, maar heel vaak worden de, nou, oh. ja, de, de reacties van Jan Kees de Jager of van uh, Mark Rutte vorige week nog... ...die zei dat er zeker geen derde steunpakket aan Griekenland kan komen. Die, die uitingen die worden heel vaak gekoppeld aan het feit dat er verkiezingen aan zitten te komen in Nederland. Dus uh, het is een voetnoot uh, in de Griekse media. Uh, ik heb ook nergens in de Griekse pers gevonden dat er een artikel staat van wanneer er precies verkiezingen zijn... maar er wordt wel naar verwezen in de marge... telkens wanneer je zulke harde uitspraken van Jan Kees de, Jager, de Jager of van Mark Rutte hoort. Ja, en wordt de, de opmars van de SP in Griekenland gesignaleerd? Er uh, is over gesproken, inderdaad. Uh, dan een beetje in die zin van... Uh, toen Syriza hier aan een soortgelijke opmars uh, bezig was voor de verkiezingen van uh, juni... Syriza kun je een beetje de broederpartij noemen van uh, de SP. Toen uh, stond heel Europa in rep in roer... en was die uh, voorzitter van Syriza, die Alexis Tsipras... Uh, hoofdpagina, voorpagina nieuws in alle media in heel Europa... Uh, maar we zien toch niet meteen zoiets vergelijkbaars voor de SP. En uiteindelijk is het programma dat de SP gaat voeren of, of voert toch wel een beetje vergelijkbaar met wat uh, Syriza hier heeft gezegd. Dus uh, men heeft zo'n beetje het gevoel dat uh, Griekenland geviseerd werd. Uh, terwijl uh, in een land zoals uh, Nederland een dergelijke partij toch uh, makkelijker... Uh, ja, of, of laat ik het zeggen, uh, minder onder vuur komt te liggen dan Syriza hier. Wellicht heeft dat voor de Grieken ook te maken met ja. het feit dat Nederland een stabielere economie is. Dat zal zeker wel een uh, reden zijn. Ja. Jan Kees de Jager is niet populair in Griekenland. Grieken... Niet bepaald, nee. nee. De Grieken zullen dus zeker niet zeggen: stem het CDA. Als er een Grieks stemadvies zou komen, wat zou er gezegd worden, denk je? Nou, op dit moment het is het een beetje moeilijk in te schatten. De Grieken kennen natuurlijk ook de, de, de Nederlandse politiek niet. Ze kennen Wilders en ze weten nu van, uh, van de opkomst van de SP. En uh, omdat er nu ondertussen ook in Griekenland heel wat wrevel uh, ontstaat tegen de politiek die nu wordt gevoerd door de winnaar van de verkiezingen in juni... Uh, ...dreigt er nu toch wel weer een reactie meer naar links te komen. En dat zou dus wel kunnen betekenen dat Grieken ook liever iemand als uh, Roemer de verkiezingen zien winnen in Nederland. Maar ook de Grieken zweven dus nog een beetje, begrijp ik uit je woorden. Bruno Tersavo ja. in Griekenland, dankjewel. Graag gedaan. weer. vier. die Niente più ti lega questi luoghi.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 So is wonderbaarlijk, dat is wonderbaarlijk, ik Chips, chips, chips do do do, do do do, do do de Magie van Harmonie, zo heet de autobiografie van Johan Witteveen... die morgen verschijnt. Witteveen was twee keer minister van Financiën, dat was in de jaren 60 en 70. En hij was ook voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds. En nog altijd, op 91-jarige leeftijd, staat hij midden in de wereld. Goedenavond, meneer Witteveen. Goedenavond. U volgt de politieke en economische ontwikkelingen... nog altijd met grote interesse, heb ik wel begrepen. Ja, het is natuurlijk... Fascinerend wat er allemaal gebeurt. Ik ben in mijn leven veel bezig geweest met de bewegingen en het economisch leven. Want de conjunctuurbeweging, dat was het onderwerp dat ik doseerde in Rotterdam als hoogleraar. En nu is uit dat oogpunt natuurlijk de ontwikkeling hier en in de wereld eh, buitengewoon interessant. Ja. Dus ik volg dat, ik vergelijk het een beetje met, met hoe het vroeger was. En ik geloof dat ik daardoor soms wel eens iets kan zeggen wat nuttig is. Ja, u, u, u bent bescheiden. De, de, de magie van harmonie, wat, wat is die, die magie? Die magie die zie ik hierin dat als je harmonie weet te scheppen in je leven... dat is een, niet zo gemakkelijk natuurlijk. Dan moet je jezelf beheersen en dat ideaal hebben. Als dat lukt, dan straal je dat ook uit... En nu is het in het leven zo dat wat wij denken en voelen... en natuurlijk ook zeggen en doen, dat straalt van ons uit. En dat wordt door andere mensen om ons heen wordt dat opgevangen. Die krijgen daar een indruk van en daar reageren ze op. Dus je krijgt op den duur ook harmonische eh, impressies terug. Harmonische gedachten komen er, harmonische woorden, harmonische... Handelen. Dus daardoor gaat op den uur je leven beter en wordt het ook makkelijker om die harmonie telkens weer te bewaren en te vinden. Ja. En dat noem ik de magie van harmonie. En dat vind ik dan een troost voor mensen dat ze zeggen: ja, harmonie, dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Dat is toch haast niet te doen. En deze wereld is vol disharmonie. Dat is ook waar. Daarom is het natuurlijk juist nodig dat er mensen zijn die wel probeer telkens weer harmonie te scheppen. En dan is het een troost, vind ik, als je dan begrijpt... dat je dat op den duur ook terugkrijgt. En dat het iets heel moois en dat is een, een, ja, een grote gave in het ja. leven. En dat heb ik, heb ik ervaren in mijn lange leven. Nou, u schetst eigenlijk de kern van het soefisme... want ja. daar haalt u heel veel inspiratie en zelfs energie uit, denk ik. Ja, zeker. Dat heeft mij van begin af aan buitengewoon geïnspireerd... Want mijn ouders waren Soefi, dus er werd bij ons thuis veel over gesproken. Met veel Soefi-vrienden. En ik vond dat allemaal, wat ik hoorde, allemaal buitengewoon buiten gewoon overtuigend. En buitengewoon, dat leek me allemaal zo. Zo is het, dat is waar. Daar moet ik me in verdiepen. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben dus al mijn achttiende leeftijd ingewijd in de innerlijke scholen van de Soefi-beweging. Ja. En daar heb ik mijn hele leven heel veel inspiratie in gevonden en ook kracht. Dus ja. dat heeft mij heel veel gegeven. En een van de motieven om dit boek te schrijven... was ook dat ik wou proberen te laten zien... hoe dat die inspiratie van het sofisme ook in mijn wereldse werk doorwerkte. Ja. Nou, en, nu ja. heeft u heel lang, aan, aan of jaren eigenlijk... Uh, de afgelopen jaren aan dit boek gewerkt. Eigenlijk hm. ja, een beetje gelijktijdig met het, met het uitbreken van de crisis... het doormodderen ook wel... Was deze crisis een extra stimulans om een levensverhaal ook te, op, op te schrijven? Nou, in zoverre dat ik natuurlijk als jongen... de grote depressie van de dertiger jaren heb meegemaakt. Dat ik me steeds heb afgevraagd toen deze crisis ging beginnen... wordt dan nou zo'n vreselijk iets als dat? En ja, misschien kan ik dan nog eens iets bijdragen... met adviezen of zoiets... dat het niet zo ernstig wordt. Dat is ook nog wel een motief geweest. Daar begin ik wel echt mijn boek mee met die ervaring... die me juist tot de economische studie heeft gebracht. Want u wilde weten hoe dat, wat je daaraan ja, kunt doen? Ja, ja ik dacht uh, dat is een vreselijk iets. Zo'n werkloosheid, dat moet toch, niet, moet toch niet gebeuren. Dan ga ik economie studeren. Die zal kunnen onderzoeken en waarschijnlijk ook wel... voor een deel al ontdekt hebben hoe dat komt... En wat eraan te doen is. Ja. U, u, u zei het zelf al even. U hebt die grote depressie van de jaren dertig meegemaakt. Heeft, heeft dat ook een grote invloed op uw leven gehad? Nou, in deze zin... dat ik daardoor gemotiveerd ben... om die economie te gaan studeren. Want eerst had ik ook een gedacht, Vond ik ook erg interessant. Maar toen dacht ik, nee, ik moet die economie gaan doen. En ik heb in mijn studie... daar ook heel interessante uh, dingen over gelezen. Want toen kwam de Theorie van Keynes... En ik was bovendien was ik een leerling van Tinbergen... de grote econoom, Nobelprijswinnaar... Mm -hmm. die de eerste was die econometrische modellen heeft gemaakt. En die steeds ook de gedachte heeft gehad... de vrije economie is goed, maar die kan ontsporen. Dus de overheid heeft als taak om een klimaat te scheppen... waarin die vrije economie uh, zo optimaal mogelijk werkt... en zo... Die zwaren van crisis en ook van inflatie enzovoort kunnen worden voorkomen. Dat heb ik dus, dat in mijn studie ook van Timbergen mede geleerd en verdiept. En dat is altijd echt mijn richtsnoer geweest. Het is een belangrijke taak van de overheid om dat klimaat te scheppen waarin die economie eh, goed kan werken. Ja. Ziet u dat op het moment ook gebeuren? Gebeurt dat op dit moment? Nou, gedeeltelijk. Er is een heleboel gebeurd uh, wat goed was voor de conjunctuur. Ik vind dat het vorige kabinet uh, waar Bos, minister van Financiën was... heeft dat eigenlijk heel goed gedaan. Want die hebben uh, toen de begroting ten gevolge van die teruggang in de economie... tekorten ging vertonen, hebben die laten groeien... zonder daar tegenover te gaan bezuinigen... Ze hebben ook goede maatregelen genomen, wat meer geïnvesteerd. Een en, maatregel waar de eh, die werk, bedrijven die mensen moesten ontslaan... ze gedeeltelijk in dienst konden houden... dat ze de toekomst weer voluit zouden kunnen werken... met behulp van een werkloosheidsuitkering... Mm -hmm. die ze dan kregen voor die dagen dat ze niet konden werken. Dat maar maar meneer Witteveen, als ik even mag... U, u prijs nu als oud-VVD-minister van Financiën... een PvdA-minister van Financiën. Dat was een PvdA. Ik vond dat ze dat goed deden. Daar moet ik eerlijk in zijn. En ik vind dat dit kabinet met een, een, een liberale premier... dat wat minder goed gedaan heeft. Ik kijk ook naar het buitenland natuurlijk. Dan vind ik dat in Amerika men uh, een hele uh, ja, Keynesiaanse monetaire politiek heeft gevoerd. enorme uh, gunstige monetaire voorwaarden... waardoor die... Economie toch bleef groeien. Maar het ging te ver. En daardoor is ook de terugslag gekomen... Ja. van die hypothekencrisis. Dus dat is heel belangrijk. Ja. U, ik, ik zei het al, u bent minister geweest inderdaad, voor de VVD. U bent nog altijd lid. Hoe vindt ja. u dat de VVD het op het moment doet in de campagne? Hoe, hoe gaat het met Rutte? Met Rutte? Nou, hij doet dat heel goed. een hele goede campagne voeren, vind ik. En er zijn ook veel liberale aspecten waar ik graag achter sta... Maar ik vond het echt. Ik, ik heb ook begrepen dat zij moesten bezuinigen. Want daardoor hebben ze het structurele tekort van de begroting, op het juiste uh, niveau gebracht. Maar ik ben het er niet mee eens dat ze verder willen gaan bezuinigen. U zegt dat die 3% zou niet zo heilig moeten zijn. Dat 3% begrotingstekort. Ja, ja, Inderdaad, dat vind ik, ja, dat vind ik. En als Europa daar nu zo op aandringt, dan vind ik dat onze regering zou kunnen zeggen ja. Maar kijk nu eens naar onze betalingsbalans. Ja. Die heeft een enorm overschot op de lopende rekening. Op het ogenblik in de orde van 9 procent. Dus buitengewoon veel groter dan Duitsland. En dan is het toch in, juist in het kader van de Europese Unie. gewenst dat een land met zo'n overschot wat meer uitgeeft. Ja. zodat het voor de tekortlanden wat makkelijker wordt. Zo zou de Nederlandse regering dat straks, vind ik bij de Europese Commissie naar voren moeten ja. brengen. En ik denk dat daar begrip voor zal bestaan. Het klinkt een beetje alsof uw handen nog jeuken... als oud-minister van Financiën... en, en oud-voorzitter <laughs> nou, van het Internationaal <laughs> Monetair Fonds. <laughs> nou, dat is, dat is zeker niet het geval, want ik weet hoe zwaar die functie is. En, en maar het onderwerp... hoe moet je nou in zo'n uh, recessie juist... De uh, conjunctuurpoelen, dat is altijd nog iets wat mij bijzonder interesseert. En ook hoe de IMF daarin zou kunnen bijdragen, want daar heb ik een voorstel voor gedaan. En ik denk dat dat veel beter zou geweest zijn dan wat er nu gebeurt. Ja. Tot slot, in het kort, wat zou de meest gewenste regering voor Nederland zijn dadelijk? De meest gewenste coalitie? Ik, uh, ik, ik zou hopen op een coalitie uh, van de VVD met de middenpartijen. Met de partij van de arbeider erbij. met D66 erbij... Met het CDA erbij. Want een middenpartij die zorgt voor stabiliteit en een goede afweging. En dan komen ook de partijen die voor Europa zijn wat sterker naar voren. En dat vind ik belangrijk, want ik ben heel groot voorstander van de Europese samenwerking. Meneer Witteveen, morgen verschijnt uw biografie. Heel veel succes en dank voor dit gesprek. Dank u wel, graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Dallas is terug. Fans hebben er 21 jaar op moeten wachten... maar vanaf morgen is bij Net5 een nieuwe serie te zien. De tien nieuwe afleveringen haalden in Amerika al hoge kijkcijfers. Kenneth Borst, goedenavond. U werkt voor Animal Drama... en was ook uitvoerend producent van Goede Tijden, Slechte Tijden. Is dit nieuwe Dallas net zo verslavend als die van 21 jaar geleden? Ja, voor mij wel. Misschien nog wel meer. Ja? in, in, in ja, wat voor heb... opzicht? Nou ja, ik heb er erg van genoten en het, is, uh, het gaat heel snel... Er gebeurt heel veel in een aflevering. En het is voor de trouwe, oude Delft-kijkers heel leuk om uh, J.R. en Bobby en uh, Sulele weer te zien. En zelfs Cliff Barnes en Lucy. Alle uh, oude koppen eigenlijk alweer. Ja. En, uh, en, ja, en ik vond het echt zo echt als zo eigenlijk. In de laatste aflevering overigens van, van die vorige serie... werd die hoofdrolspeler, u noemde hem al even, J.R. neergeschoten. Daar keken heel veel mensen naar. Hij heeft het dus overleefd. Uh, ja, maar volgens mij... Want ik weet niet of die in de laatste is neergeschoten. Ja, ze hebben, ze hebben volgens mij namelijk na de laatste uitzending ook nog wel eens uh, telefilms gemaakt in Amerika. Um, het dus was toch mijn... zo'n cliffhanger eigenlijk? Zo van ja, redt hij het of redt hij het niet? Ik weet het niet. Wat mij bijstaat, maar het is uh, 21 jaar geleden, hoor ik je net zeggen... Is dat hij door de duivel werd opgehaald? Ja. Oh, die heeft hem ja. dus niet gehouden in ieder geval. Die heeft hem niet gehouden. Die heeft hem teruggestuurd. Verbeterd. Ja, ja. Aan de telefoon ook Meta Evenblij. Goedenavond, mevrouw Evenblij. U, Goedenavond, hier u, ben ik. Ja, u, u woont in Dallas. Heeft u de serie ook al gezien? Ja, ik woon in Dallas. Ik heb alleen de eerste episode van de nieuwe serie gezien. En ik ben het met de vorige heer B. Uh, Echt eens. Het was fantastisch. Het is vol met actie. Het is vol met actors ook. Mm -hmm. um, er zijn een heleboel nieuwe plots die ontwikkeld kunnen worden. Uh, mensen in wiens leven je verder kan kijken. Uh, het is dus heel erg interessant ja, eerlijk nou, gezegd. Ik, ik kan bijna niet wachten. Even, die, die serie die speelt zich af op de South Fork Ranch. Die boerderij die bestaat echt, hè? Ja, die boerderij bestaat echt. Het is een hele grote range, honderdduizend acres. En ik weet niet precies hoe groot een acre is. Bent u wel eens uh, geweest? Het huis natuurlijk, de South Fork Ranch, is alleen maar een huis. Op het moment woont de familie daar niet. Uh, het wordt uitgehuurd voor parties, het is een convention center. Um, het is eigenlijk niet zo groot. Het huis met de garage mm. samen is ongeveer uh, even kijken hoor. 88,9 vierkante nou, dat, dat meter. Is, dat is dus heel dat precies. Niet zo dat is heel, ja, dat maar heel... De range bestaat natuurlijk ja, nog. Want u bent er ook wel eens geweest, begrijp ik. Ja, we zijn er geweest. Mijn man en ik zijn er alle twee geweest. Uh, mijn man heeft daar ook een diner gehad met zijn kantoor. Uh, maar dat is al jaren geleden. Ja. Nog even terug naar Kenneth Bos. Die nieuwe serie die trekt dus in uh, de Verenigde Staten uh, miljoenen kijkers. Verwacht je dat ook in Nederland weer een succes wordt? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Je hoort best van veel mensen van, uh, zeggen... van, Oh, Dallas, wanneer begint dat? Oh, dat moet je wel weer zien. Uh, en ik denk dat als mensen het eenmaal de eerste aflevering gezien hebben... dat ze wel weer willen blijven kijken. En het zijn er maar tien. Het is ook nog overzichtelijk. Het zijn er niet opeens 24. Nee, maar, maar... maar is het niet in, een beetje achterhaald intussen? Ik vond het echt helemaal niet. Omdat het, we zijn het echt heel erg in een modern jasje gegoten. De nadruk in het verhaal ligt ook eigenlijk op de, de jongere generatie. Um, dus er is ook voor de jongere generatie wat mij, iets leuks te zien. En het is ook echt dat van nu. Dus ik, is, volgens mij is het niet achterhaald. En het is, Ik denk dat het voor de oude kijker nostalgie is. Voor een jongere kijker kan het gewoon is het gewoon een lekkere sloop met zo'n knappe uh, jonge mensen erin. Dank, Kennard Bos, en ook Meta Evenblij in Dallas. Ik kom nog heel even terug op onze oproep. Meld u als u zwevende kiezer bent. Veel mensen hebben nog geen keuze gemaakt. Bent u zo iemand, dan wil het oog graag met u in contact komen. Mail naar oog.nl. Tot zover dit oog. Nam in de nacht, Casaluna. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Ik wens u een goede nacht. Het is tijd voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und een letztes glas im Steen. Geen langstudeerboete, maar beter onderwijs. Kiespartij voor de Dieren. Toneel goed de appel speelt. Herakles. Regie: Auschre Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse held. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten toneelgroepdeappel.nl. AV Onderhoud Presentation Partner 0800 400 4000. Dit is Radio 1.